Dikter met het NMS Journaal. Minister Schipper voorstelt prijsstijgingen niet zal accepteren. Vanaf januari gelden, al bij wijze van experiment, geen maximumtarieven meer voor behandelingen bij tandartsen en orthodontisten. Er zijn signalen dat de tarieven in januari flink hoger worden. Als dat gebeurt stopt de minister het experiment. Telefoonnummer 144 Retten Dier is in gebruik genomen. Mensen kunnen dit nummer bellen om een geval van dierenmishandeling of verwaarlozing te melden bij de politie. Dierenbescherming is ook bij het project betrokken. Er worden animal cops opgeleid en het Openbaar Ministerie gaat hogere straffen eisen bij dierenmishandeling. De Duitse economie is in het derde kwartaal gegroeid met een half procent ten opzichte van het tweede kwartaal. De groei is een meevaller, want er was op een lager percentage gerekend. Het groeicijfer over het tweede kwartaal valt achteraf ook beter uit dan eerst was gedacht. De eerste melding ging uit van een groei van 0,1%, maar het werkelijke percentage blijkt 0,3%. De politie in New York is bezig met het ontruimen van het Occupy kamp in een park bij Wall Street. Volgens het gemeentebestuur zijn de veiligheid en de gezondheid in het geding en moet het park worden schoongemaakt. Burgemeester Bloomberg zegt dat de betogers tijdelijk weg moeten. Sinds half september bivakkeren de demonstranten in het New Yorkse park uit protest tegen een financiële systeem dat voornamelijk gunstig zou zijn voor bedrijven en voor rijken. Volgens de nieuwe Griekse premier Papadimos is het verlaten van de eurozone voor Griekenland geen optie. De interim premier zei verder in het parlement dat Griekenland nu voldoet aan de eerste eisen van de EU en het IMF... om de volgende 8 miljard euro aan noodhulp te ontvangen. Volgens Papadimos moeten afgesproken hervormingen en privatiseringen sneller worden uitgevoerd. Het weer dan nog eerst nog mist. Vanochtend in het zuiden breekt de zon door. Later ook in het midden van het land. In het noorden blijft het op verschillende plaatsen bewolkt en mistig. Temperatuur 9 graden in het zuiden en 1 of 2 graden in het noordoosten. Dit was het NRS-journaal. De Sonbakker van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de A1. Van Amersfoort naar Amsterdam bij Bunschoten 7 kilometer. A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen 9. A4 Delft richting Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein 6 kilometer. En bij Zoeterwoude 9. A7 Horenzaandam bij Zaandijk 6 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaan 6. A12 Den Haag Utrecht bij knopend Oude Rijn 5 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven 6 kilometer. A28 Zwolle Utrecht bij Leusden 8 kilometer. En op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Knopend Vaanplein 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ali Ali, Alice in Star Starkillers Pressure Order voor Billy Joel en we didn't start the fire. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kemmerland Je blijft op de, Je blijft op de hoogte. Je Tweede uur zondag in kemmerland en we gaan beginnen met het voetbal. We gaan naar Cherke de Blauw. Ja, waar We net bezig zijn, uh, met de tweede helft. We twee minuten oud, maar de grondbehoek van DWS wordt ingedraaid. En dus dan komt die bal afgekest, en de bal is niet weg, en de CWS wordt steeds balbezit. Wordt teruggelegd, uh, komt er weer in uh, richting Stassengebied, gaat aan de buitenkant toe, dan moet er een lumenal erbij komen. dan komt die bal weer over voor die pot. Maar het is, uh, die is Gijsje Poge, die hem goed weghaalt, Melvin, pakt die bal op, Melvin heeft die bal op zijn voeten, gaat kijken wie jij kan. Want wil ze tegenstander al spelen, maar dat lukt niet, en het is dan, dan toch uh, Frizo de Hager aan de rechterkant, die die bal heeft, wil hem dan plaatsen naar, naar, naar het midden, naar het hart van de bedeniging DWS. Maar er staat niemand van hem, erom erom DWS balbezit, alles uh, van Loemenal lumenal om een kleine ruimte die bal naar de buitenkant. Helemaal naar rechts buiten van DWS. Dan moet daar Houker die Jager. Houker Tik die bal goed aan. Tik hem even weg waar het stoort. DWS. Wie die bal kan oppakken aan de rechterkant. komt hier terug bij de nummer 11. Krijgt dan Gijs-Jan is over hier. Gijs-Jan is Wanneer een prima wasleiding En houdt die bal weer aan zijn voeten. Ga kijken waar hij hem kan plaatsen. Plaatsen dan probeert dan Melvin te bereiken. Maar dat is ondenkbaar. Is het daar DWS en Lowberace op het middenveld? Gaat die bal dan in de breedte? Over de breedte. Is het daar Marcus die goed tussenkomt? En die wordt dan neergelegd midden in een cirkel. En dat betekent natuurlijk een vrije trap voor de. Het is een DBS wat een beetje furieus uit de startblok komt eigenlijk en beweert gelijk druk te zetten op het goal van Melmenaal. Het die is Jozovke die rustig die bal gaat pakken, gaat kijken Henk hij Henk gaat trappen. Trapt hem dan naar de linkerkant van het veld richting Auken. Auke. We moet hem aannemen, neemt hem ook goed aan, maar terug op Tim Timjohn Tim in één keer door naar Auken. Had Auken stadsgebied binnen. Auke gaat schieten! En dat is een, een metertje naar. Maar het was een, een goede, goede aanval van Korte 1-2. En dan snijden ze erheen, natuurlijk. De aanval van DWS komt meteen opgezet worden. Dan moet maar de keuze achteraan om die bal een ruimte eruit te halen. Dan moet hier ook een keurig aan. Of de nummer 7 van de DWS. Dat betekent een ingooi. Ter van de middelen. En het is nummer 13 van de DWS die ze daarmee gaat bemoeien. Daar is Souf en Daaf. En dan is dat Die is nu wel aan gaan pletten. De nummer 9 van de DWS. Maar dan komt hij wel aan de linkerkant. Dan is Fries al jagen. Die moet oppakken. Friso wordt er ontspeeld. kan hij die bal voorzetten, Komt die bal er ook? Een voor. En een heel link balletje. En is daar 17 die die bal niet goed voor zijn krijgt. Maar door we gaan van het scheidsrechter. Goed die bal weer voorgezet, En is het daar Hofke die hem goed eruit komt. En is het Tim Jong die de bal oppakt. Maar die kan hem niet houden. Betekent dat DWS weer een bal bezit. komt. En aan de kant van het veld is het Friso die de overtreding maakt. En dan is het op het uh, komt middenveld. Komt er een dan. wordt genomen door DWS. Moet Bart de Miline achteraan. Bart uh, doet het goed. Raakt die bal ook maar. Nog eens DWS wil die bal nemen. Komt die bal weer voor. En is daar de baankerkman die soeverein roept, uh, iets voor mij. En pakt hier rustig die bal op en gaat kijken waar hij mee kan spelen. Plaatst hem in één keer daarvoor uh, voor, uh, naar, uh, naar Ben Melvin. Is het dan Melvin die er toch nog tussen komt? Is het bij je niet bijgekomen? Melvin, hé, daar steek je bal eens aan. Zijn ze voeten? Moet er een overtreding gemaakt? Uh, Om Melvin, betekent een vrije trap voor Boemendal. Die gaan we nog even meenemen op de cirkel. En er is een scheidsjapoelgeest die natuurlijk zal gaan trappen. Of is het Tim Jones? We zijn er meerdere bij niet goed die een goede trap in de benen hebben. Maar uh, scheidsjapoelgeest uh, haalt gelijk die bal op. En de scheidsjapoelgeest zegt tegen ...de spelers van DWS weglezen weer nu, want daar moet hij genomen worden. Het is allemaal achter de boeren, Gijsja Poelgeest, neemt Soeverein die bal op... ...legt hem goed klaar en zal hem in gaan draaien. De er geeft het centje dat die genomen kan gaan worden. DWS op de rand van Zasgebied, dus Jan. die kant we in één keer. Probeert hem erin te draaien, die bal die gaat zelf daarover de bal heen... ...over het net heen, dat betekent dat de kans bekeken is. En dat betekent hier natuurlijk die stand van 2 tegen 0. die bekend is van Wax, Andrew Gold, maar dit deed hij helemaal solo. Je hoorde Lonely Boy. Zo. En welkom bij het tweede uur van Zonnige Kellenland voor deze zondag 13 november 2011. En uh, gisteren was het uh, natuurlijk 11-11-11 november 2011. En het is meestal uh, zo dat er uh, heel veel echtparen gaan trouwen. Of tenminste, ze gaan trouwen en er wordt een echtpaar. En uh, nou, een Russisch echtpaar in, uh, uh, in Rusland dus heeft het iets anders gedaan. Het paar was getrouwd op de datum 9-9 in 99. Maar het bracht kennelijk geen geluk, want ze zijn alweer gescheiden. En dat deed ze dus gisteren op 11-11-11. Ook goed nieuws, baby nieuws... Ook wel wonderlijk, misschien wel. In het ziekenhuis Amsterdam is vrijdagochtend het meisje Evie geboren. Exact 11 minuten over 11. Op de 11e van de 11e van 2011. Is dat even apart? Leuk? Dat is toeval. Nou, ja, toeval. In de hersenen bevindt zich de thermostaat van de seks. Als de thermostaat wordt geprikkeld, ontstaat er een chemische explosie in het hoofd. Die allerlei processen in gang zet. Als er iets mis is met de thermostaat en dus met de explosie ontstaan problemen met seks. Of zo'n seksueel of wijkend gedrag vinden seks niet direct leuk of bevredigend maar we het als een plicht Dat blijkt dus een nieuw Engels onderzoek een vrouw heeft seks geen hoge prioriteit en is bleven er maar weinig plezier van aan dat schrijft de Daily Mail en ruim 1,8 miljoen mensen hebben zaterdag op de televisie gekeken naar de aankomst van Sinterklaas in Dordrecht het was daarmee, de, uh, daarmee het op twee na beste bekeken tv-programma van de zaterdag Ik hou van Holland en de Family moesten Sinterklaas voor laten gaan en misschien nog één apart nieuwtje, het Connect College in het Dorp. Echt heeft een leraar van vier weken geschorst vanwege het bekijken van een website van een seksclub tijdens de les. En zij denken, wat is er nou erger als je het privé doet? Nou, hij had de beamer aangezet. Dus niet heel erg slim. Nou, weet je had? hij, uh, ze hadden? In de klas hadden ze iets voorgelezen, zeg maar. Er was iets gedaan op de beamer. En die leraar is helemaal vergeten de beamer uit te zetten. En tegen die ja. leerlingen zei: ga maar gewoon werken. En ze dacht die, nou, ik verveel me. Ik ga het voor mezelf doen. Hij is die porno gaan kijken. Maar... Ja. Nou, dus het was een site achteren, van een seksclub, hè? Ja, toen heel, heel groot achterom, op, op, op die beamer, kon de hele klas meegenieten. Ja, ja het, is, het, is, het is apart. En uh, hij is vier weken geschorst, dus. Hé, hey, hebben de jager van vandaag geboren op 13 november in 1955. De Amerikaanse actrice Whoopi Goldberg. Ken je deze nog? De Jugoslavisch voetballer en voetbaltrainer. Geboren in 1965, Zelko Petrovic. 1969 vandaag jaar gefeliciteerd Ayaan Hirschi Ali. Bekend natuurlijk van de politiek. Nederlandse schaatser Bob de Jong geboren in 1976. Nederlands wielrenner 1980 Laurens ten Dam En vandaag jarig Nederlands voetballer En een groot talent in Nederlands speelt uh, Nu bij HSV Is onder andere van Chelsea geweest 1991 beur, geboren Jeffrey Bruma Zometeen uh, gaan, we, gaan we even bellen met een echte zwarte Piet Is dat even leuk? Ja die uh, vandaag in het dorp was. En hij gaat even vertellen hoe, uh, hoe zware tijden die ze had krijgen. Maar natuurlijk ook hele leuke tijden. Je hoort het straks na. Julian Verlaar. It is sentimental. Sam is never been in love. He's just uh jury in nog heel veel wacht. Ga gaan we nog even langs uh, Check de Bouw. En hier is stand 1 uh, tegen 2 geworden. Het was in de 12 minuut Donald Falllies uh, die, die bal erin prikte. Het was een, uh, een beetje aanval. En uh, kom ik voor de voeten van Donnie en Pals. En die scoorde hier de 1-2. Meteen een vrije trap uh, van uh, DWS. Draait je hoog in de pot eigenlijk. en Het is dan uh, Melvin die hem de weg komt. Melvin op uh, Aukri Hager. Aukerie Jagen. Plaats van terug in verdediging en uh, dan is het trouwens opgeruimd uh, door Dennis Koes. Die probeert hem via al. Te bereiken. Ozan die net op het veld ingekomen is uh, voor Tim Jan. en dat uh, betekent dat Auken de jager uh, van de is die afgegaan is en die gaat op de 10 spelen en het is dan de bedoeling dat dus daar is aan, Ozan komt die bal lagen, die voor eigenlijk, een is het die, die het net kan weghalen en dat betekent een hoekschop voor uh, DWS aan de rechterkant van het veld. Het is zo, zoals zij dus, uh, Ozan die op het veld gekomen is op de uh, positie. en voor nou, de jager naar het middenveld gaat, zal die vrije trap van uh, DWS gaan komen, zal er hoog in ho hoog en buiten Uiteen gaan draaien, maar we dan moeten moeten oppassen. En in deze begin van de tweede helft komt die wel weer ook hoog voor. En ten draaien die nummer 11 die hem goed op zijn voeten krijgen. Maar dus uh, om die, die schiet schieten maar hoog overheen, maar die stond helemaal vrij. En dat was het kans, natuurlijk. Betekent de stand hier in deze wedstrijd 2 tegen 1. Doing I'm just love. Julian Valar, Amerikaan en hij heeft een nieuwe album uitgebracht hier in Nederland, Mister Saturday Night. En um, dit liedje is nog niet, is niet een single uitgebracht, ja. maar het was wel een heel leuk nummer. Sentimental heette die. We gaan even door met het uh, volgende. Aangekomen is Sint-Nicolaas, de kindervriend En aan de lijn hebben wij de enige echte hoofdpiet Ja, wat vind ik dat leuk om de liedjes te horen zingen Dat is leuk hè, want um, jij bent samen met de Sint en veel andere Pieter B.A. vanmiddag aangekomen in Zandvoort in een uh, geweldige boot hè? Ja, we zijn met de boot aangekomen Wat voor boot was dat? Want het was wel een hele snelle hè? als ik zo keek Dat was een hele snelle reddingsboot Het was een reddingsboot, oké okay. ja. En hoe boot voert te langzaam... ...en we wilden de kindertjes niet laten wachten. Nee, dat, dat kan ik helemaal goed begrijpen. En um, hoe, heeft u, hoe heeft u het ervaren? Nou, dat was wel iets anders... dan zo'n hele grote stoomboot. Maar de mensen hebben ons netjes van de grote boot op de reddingsboot heeft dat gezet en toen zijn we zo naar zandvoort gevaren en toen kwamen we bij het strand uit ja, dat, dat klopt. Ja, dat heb ik gezien. Ja, nou, en, heeft, u, heeft u ook gezien dat mijn paard daar al klaar stond? Het was weer een prachtige paard, ja. hè? Ja, het paard ze zitten klaar stond al klaar. Ja. En wij mochten meelopen. Ja, dat heb ik gezien. En het was dus een echt een drukke boel, hè? Het was heel druk. En dat kunt u nu zien. Dat is zo leuk van Zandvoort. Alle kindertjes komen heel graag naar, naar Sinterklaas. En wij mogen dan pepernoten uit gaan delen. Kijk eens aan, heerlijke pepernoten. Oh. hebben wij niks gehad in de studio, hier. Weet u... Als we nog tijd over hebben, en als jullie de schoentjes buiten zetten, zullen wij die ook nog vullen. Kijk, Kijk nou, dat gaat. gaan we doen. Heel goed nieuws. Nou, er komen nu uh, drukke tijden aan voor, uh, voor de dus spieten en natuurlijk voor Sinterklaas. Waar zijn jullie nu? Want nu zien jullie in de sporthal, toch? We zijn in de sporthal, uh, want er zijn heel veel kindjes die gaan allerlei proeven doen. En dan krijgen ze ook het kleine Pieten diploma. Oké. Okay. Ja, en dat is heel leuk. Er komen nieuwe zwarte Pietjes bij. Dus er komen nieuwe zwarte pietjes bij. Ja, ja, ja, ja. Sommigen vragen of ze mee dat van je willen. Oh. Oh. Nee, nee, vroeger gingen de kindjes al in de zak, maar dat doen wij niet meer. <laughs> Oké, okay, niet. Dat, dat is verleden tijd dus. Ja, ja, en, wat, ja. en wat is er allemaal te doen in die sport al? Nou weet je, je kan over klappetjes lopen. Uh, je kan over een baan naar boven lopen, je moet ballen vangen en, en allemaal leuke dingen. Oké, okay, nou, te gek. Hele drukke tijden, heel veel plezier en natuurlijk uh, maakt de kinderen blij. Ja, dat doen wij echt hoor, dat beloof ik uh, Oké, okay, goed om te horen. Hoofdpiet, hartstikke bedankt en een hele fijne dag natuurlijk verder. En goed aan Sinterklaas. Nou, ik vind het zo fijn dat u dat zegt, want weet u, dat vindt Sinterklaas heel fijn. Dat, uh, ik moest even met hem praten, want hij is nu gaat die weer de sporthal in uh, maar dat zal hij heel erg leuk vinden dat hij namens jullie allemaal en namens onze pieten, dat vindt Sinterklaas fantastisch, <laughs> ook even dit op de radio doet, nou helemaal te gek uh, hoofdpiet, dankjewel alsjeblieft hoor, fijne dag, avond dag. hè? en jullie ook hoor, oké okay, hoi <laughs>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 you first and we'll make this thing work but I think we should take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 die Time will take.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 disagree Felt like this in so many moons. You know what I mean? And we can feel through this destruction as we are standing on our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 ...de Lissombakker van de ANWB. Er staan nog wat langere files op de A2... ...van het Den Bosch naar Utrecht bij Knopend Oude Rijn 4 kilometer... ...A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude 7 kilometer... ...6 kilometer op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij oost -Aan. ...A9 ook maar richting Amstelveen voor Knopend Raasdorp 6 kilometer... ...A12 Den Haag Utrecht bij Knopend Oude Rijn 7 kilometer... En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusde 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.